8 uur. Dit is dooral met het NOS journaal. In de eerste lingen omgekomen op weg van Noord-Afrika naar Europa. Volgens de internationale organisatie voor migratie zijn tenminste 2.500 mensen op weg naar Italië verdronken in de Middellandse Zee. De overtocht van Turkije naar Griekenland kostte in die periode aan bijna 400 mensen het leven. Wereldwijd telde de Migratieorganisatie in de eerste helft van dit jaar meer dan 3700 doden of vermisten onder vluchtelingen.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 De Centrale Ondernemingsraad van Gevangenissen is verbaasd over het voorstel van gevangenisdirecteuren om in Nederland nog eens acht complexen te sluiten. Veel cellen staan leeg en daarom zijn de gevangenissen in bijvoorbeeld Almelo, Almere en Heer Hugo Waard overbodig, zeggen de directeuren. Zeker 2600 mensen raken dan hun baan kwijt. De Ondernemingsraad begrijpt niet waarom de directeuren nu met dit advies komen terwijl het volgende kabinet er pas een besluit over neemt.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 Het weer het is koel en onbestendig, bewolkt met af en toe een bui... en soms wat zon. Het wordt een graad of 18. Vanavond blijft het droog, morgen minder buien... de zon schijnt dan geregeld en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ja, u luistert naar Goedemorgen Zandvoort. Het programma voor Zandvoort en Omstreken. Voor mij zit Irene de Jager. Ik, ben, nou, ik, hoop, de ja, ik moest er weer even in komen, ik ben een hele tijd uit Ja, geweest. maakt niks uit. Goedemorgen Arie Koper. Druk, druk, druk. Hè? U kent het wel allemaal. Wij gaan straks een interview houden met Ineke Smits... van Smits Health ja. Wellness. En daarna dan komt Alex Willemsen praten over de zomermarkt in het centrum. Dat is altijd leuk als het zomer gaat worden, de het zomerseizoen uh, is ook weer begonnen voor de Zandvoortse reddingsbrigade. En Ernst Brokmeij gaat daar verhaal over doen. Dan uh, hebben we even een kleine pauze van het nieuws. En daarna komt Jan Beelen van de CDA praten over uh, men wacht op antwoord. En hoe zich dat uh, uitpakt, ben ik ook heel benieuwd. Naar. Ja, dat is een interessant gebeuren. Uh, daarna komt dominee, uh, dominee Teunhard van der Linden. En die komt nog iets toelichten over het grote succes... van de zomerexpositie Jood Zandvoort in de Noord... In de in de hervormde kerk. En we eindigen met een update over de windmolens... en dat doet Esther Jansen met ons. Vandaag is trouwens de techniek in handen van Casper Geurensen. De redactie van Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. De eindredactie is dan van Gerry Rutte. De koffie wordt er Yvonne en Gert geregeld. En ja, de presentatie die hebben we al genoemd. Inmiddels is Ineke Smits aanges aangeschoven. Welkom, Ineke. Dankjewel rustigheid adem, adem in adem uit zoiets ja. en we gaan het hebben over uh, smits health and wellness yes. ik ken het nog niet maar jij weet er alles van natuurlijk dus wij natuurlijk. zijn razend nieuwsgierig nou we zijn ook heel erg bekend als uh, slender u Zandvoort. slender slender u Zandvoort. Ja. dat was ons naam en vorig jaar hebben we ons naam gewijzigd in smits health and wellness omdat de naam slender u Zandvoort... Eigenlijk de lading niet meer dekt. We hadden uiteraard de slenderbanken daar. Ja. Dat is de core business eigenlijk. Maar we hebben zoveel meer. En die naam die dekt dus eigenlijk niet de, de lading meer. niet, nee, nee. Dat, dat is duidelijk. Ja, slenderen weet ik dan tenminste wat het is. Mijn schoondochter doet dat zeer intensief, dus vandaar. Oké, okay, helemaal, helemaal goed. Voor mij is het niet weggelegd, ben ik bang. Maar goed, <laughs> nee, ieder zijn een Je hebt toch ook mannen bij, hoor. Ja, dat geloof ik graag. Ja. En waar zitten jullie eigenlijk? We zitten op de hoge weg. Precies tegenover de Oranjestraat Oh daar zo? Ja, dat is ja. een redelijk nieuw uh, stukje. Nou, dat is, is veel verschijk. O, oh, veel ja, ja. Ja, ja, ja, tuurlijk. Ja, mooi groot pand. Maar jullie doen heel veel meer hè, dan ja. alleen slenderen. Ja, klopt. Ja. Vertel ja, ja. eens, wat, uh, wat kan er allemaal gedaan worden bij jullie? Um, ik geef ook massages, ontspanningsmassages alleen. En uh, dat doe ik uiteraard met de handen. Maar ook met hotstones en ook met cupping cupping is nog niet zo heel erg bekend. Maar um, dat zijn, uh, in de, het is eigenlijk een hele oude Chinese methode van masseren. Uh, de Chinezen gebruiken um, glazen kop, uh, cups, zogezegd. Daar doen ze een vlammetje in, zet hem op je huid. Nou, dan is de vlam doofd dan meteen, want het heeft geen zuurstof meer. Maar daar wo daarmee wordt de huid opgezogen. Nou, als je bij een Chinees zoiets meemaakt... dan zie je eruit alsof je door een octopus bent gepakt. Okay. Dan heb je allemaal van die rondjes op je rug bijvoorbeeld. Ja, want het, het trekt zich vacuüm... en dat je huid wordt zeg maar ja, omhoog uh, daar gezogen. Uh, omhoog ja. gezogen. Ja. Maar hoe blijft okay. zo'n vlammetje dan zitten? Nee, niet. Dat gaat met, dat doof dat meteen. Dat, dat uh, Vuur goed. kan alleen maar uh, blijven bestaan met zuurstof. Ja. Maar op het moment dat je het op de huid zet... is er geen zuurstof meer, want dan heeft... Dat vlammetje dat zuurstof al Snap ik ja, duidelijk, ja. ja. Wat heeft dat voor effect op je, op je huid? En waarom wordt dat op bepaalde plekken op je huid gedaan? Want ik neem aan dat er bepaalde plekken zijn waar dat gebeurt. Ja. Omdat uh, daar bij, uh, iets zit. Neem ze wel, want je kunt niet die cupjes verschuiven, want dan ben je de vacuum kwijt. Uh, bij de cupping die ik heb, dat zijn kleine siliconen cupjes. Dan doe ik eerst de rug, uh, eerst een ontspanningsmassage, een beetje lekker, een beetje erin komen. Dan zet ik die cupjes erop. Die kan ik dus inknijpen, waardoor je ook dat vacuüm-effect krijgt. Dan zie je ja. ook echt een bolletje huid erin. En dan kan ik hem over de huid heen schuiven doordat er olie op zit. Dat geeft, het is eigenlijk een milde bindweefselmassage. Dat is Aha. heerlijk uh, Ja, als je ja precies. Want hebt, zo, je, ja. Je, je, je trekt, je trekt als het ware die huid los, zeg ja. maar. Ja. En, en dat is. Uh, maar. Uh, in wat voor geval doe je dat? Of is dat eigenlijk gewoon voor iedereen geschikt? Het is voor iedereen geschikt. Het is gewoon heerlijk om, om dat los te krijgen. Je krijgt ook echt een lekker uh, gevoel. Alsof het goed door bloed wordt. En uh, ja, ook mensen met pijntjes die komen. Ik heb ook wel mensen gehad die binnenkwamen. Die grauw zagen de pijn in de rug. Dan kan je me alsjeblieft helpen? Nou, die lopen dan weer... Uh, helemaal vrolijk de deur uit. Fluitend de deur ja. uit. Ja. Is, is daar ook een speciale opleiding voor? Ik neem aan ja. van je gaat het niet op de Bonneville, je zitten uh, experimenteren. De, de cupping is um, ja, een hele kleine opleiding, maar dat stelt niet zo heel veel nee. voor. Je kunt er niet zo veel kwaad mee eigenlijk. Je hoeft er ook niet zo heel veel verstand van massage voor te hebben. Want je blijft echt aan de oppervlakte en je trekt de huid alleen maar op. Mm -hmm. Maar het maakt Bij... niet uit dat het zit... Kijk, acupunctuur, dat is met bepaalde punten. Ja, dan, dan moet je heel goede opleiding. Maar dat is van Cupping dus nee. blijkbaar niet. Nee, nee, nee. Interessant, ja. ik kende het ook niet, moet ik nee, zeggen. Nee, nee. Ja, Cupping heb ik wel, uh, wel gezien, inderdaad. Maar ik, ik vind het wel een interessante uh, uh, manier... zoals jij dat zegt, dat je het kan verschuiven. Hè? Omdat ja. je dan dan heel voorzichtig zo die hele huid uh, aanpakt. En ja. ik, ik, ik weet inderdaad dat het, losma het losmaken van je huid... dat dat een heel prettig effect uh, ja. geeft ja. op, het op het. je... Doordat je die huid omhoog trekt, ja. krijg je de doorbloeding veel ja. beter. Precies. En dat, uh, dat maakt dat ook de pijntjes daardoor eigenlijk weggaan. Ja, En dat dat beter doorbloed wordt. Eén van de aspecten. Eén van de dingen, maar uh. je uh. doet nog meer. Ja, nou, we hebben naast de banken hebben we uiteraard de vacuushaper. Nou, die hadden we al vanaf dag 1 ook erbij. Dat is gewoon een loopband. Een hele grote kast eromheen. En als je daarin gaat lopen, krijg je een heel strak rokje aan. Het staat heel schattig. En dat loopt een beetje uit. Erop. En geldt dat voor mannen en vrouwen? Ja, oh ja, ik heb er ook mannen in gehad. Het is vreselijk wel <lacht> geweest. <lacht> maar die hebben het een maandje volgehouden. En toen dat laten we maar niet meer doen. Nee. En um, dan gaat de, de onderrand van dat rokje om de kast heen die daar staat... En terwijl je aan het lopen bent, wordt dat vacuüm gezogen. Dus je hebt een klein beetje het gevoel dat je naar beneden wordt getrokken. Mm -hmm. Nou, wat voor effect heeft dat? Het is dat je dus uh, uh, dat helpt heel goed voor buik, billen, benen. Echt voor het afvallen, voor de cellulite heel erg goed. Ja. Uh, want uh, je loopt op je eigen tempo. Dus is een loopband. Is geen, je kunt niet rennen. Maximum snelheid 7 km per uur. En, en je zegt je zit ergens in? Nee, je staat. Je oh, staat op een loopband, maar er staat een kast omheen. Oké. Okay. En dat rokje zit dan aan die kast vast. Maar je loopt gewoon, je kunt alleen je benen niet meer zien. Want okay. dat, dat sluit je en, die af, zitten, ja. Ja. Ja, okay. en Dus de hele onderkant dat is wel heel spannend. Uit, wordt dat uh, afgesloten. Moet je eens een keer komen kijken daar. Dat lijkt ja. me wel heel bijzonder. Ja, dit is ook heel bijzonder. Echt heel bijzonder. Nou, dat doe je meestal een half uurtje en dan zetten we meestal. Uh, de toppers aan of zo erbij. Dat schijnt erg lekker te lopen zitten de klanten. Dus, uh... Ja, dat heeft natuurlijk uh, dat kan je tempo bepalen. Ja, dus dan ja, ga je misschien ja. wat sneller lopen of uh, ja. wat soepeler lopen. Zo. Ja, ja, je gaat dan toch een beetje op de maat lopen of wat ook. Ja, ja. En maar dan goed. is het een half uurtje zo voorbij. Okay. zo voorbij. Maar het hardlopen is gewoon niet mogelijk op Nee, 7 km per uur maximaal. Ja. Nou, de meesten lopen zo 5,5, 6 kilometer uh, wandeltempo Flink Wandeltempo. wandeltempo ja. Tempo. tempo, ja. Dat is ook eigenlijk veel beter nee, voor het, het dus afvallen. Dus. Uw conditie verbeteren, neem ja. ik aan. Ja, en het, en het afvallen bij de benen. Ja. Okay. ja, echt. Maar stel je voor, hè, ik, ik, ik kom bij jullie binnen en ik. Want ik denk, nou er staat op jullie deur staat, uh, health en uh, wellness. Dus ja. ik denk, nou, uh, altijd goed. Ja. En ik kom dan binnen en ik zeg: Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik kom doen, maar we uh, gaan jullie mij maar. Uh, hè, geef ja. me maar een advies. Ja. Dat kan. Wat kan? Nou, je kunt de slenderbanken doen. Dat is dus minder inspannend. Zeker mensen met blessures of met reuma. Ja, is dit formidabel voor je. Ja. Werkelijk waar. Ik heb echt uh, wel contact met de reuma patiëntenvereniging. En uh, ja, ik, ik wijs iedereen met reuma erop. Kom slenderen, want je moet bewegen. Ja. Bewegen doet pijn. Dit is het minst belastend Ja, voor ja omdat je dat dus gaat. zeg maar vanuit een, een, een liggende positie, positie... En het duwt je omhoog. En dat doet evengoed zo ontzettend veel voor je. Ja. Ik heb ook nu pas weer nieuwe mensen erop uh, met reuma. Nou, ja, weet je, die komen er binnen kreunend en steunend en alles doet zeer. Ja, na een paar keer zie je ze gewoon verbeteren. Ja. Maar, jullie... maar er is nog steeds geen... Sorry. Uh, nee, nou, dat geeft niet. Maar ik, ik vroeg me af of jullie ook dan doorverwijzingen van zorgverzekeringen... Precies, nee. dat was mijn volgende nee, ja. vraag nee, ook. Nee, helaas niet vanuit... De importeur heeft dat heel erg geprobeerd, maar uh, omdat. Uh, Toch bizar eigenlijk, ja, hè? He, dat bizar. op de een of andere manier. Ja, want de visio zo... wordt wel vergoed ja. en Slendio niet. Terwijl een visio maar tot zover kan gaan. En ja, dan houdt het ja. gewoon op. Ja, maar dat, dat, ik, ik heb dat zelf meegemaakt. Dat, dat de visio op een gegeven ogenblik zegt. Maar ja, dat, ik kan jou elke ja. week uh, masseren en ik kan elke week jou weer een beetje losmaken. Maar daar haal je een probleem niet mee weg. Nee. Je zou iets moeten doen wat, wat constant in... nou kan je natuurlijk ook een soort training doen... Hè? dat, dat ja. is ook mogelijk. Maar ja. Ja. Ah, zo'n training is ook belastend. Want zeker, ik, hè, zeker. Als, je, ja. als je pijn hebt dan... en met name je knieën... die, die worden zeker met bepaalde oefeningen behoorlijk belast. Ja. En ik neem aan dat dat met slenderen dus niet zo is. Nee. Nee. nee, je gaat liegen en de banken bewegen op een bepaalde manier, waardoor je lichaam meebeweegt, ja. En daar word je heel veel van. Maar is het te betalen? Want ja, dat is misschien een rare vraag, maar het is natuurlijk... wanneer nou, je dat zelf moet betalen... We hebben een voor 69,95 per maand. En daarvoor mag je slenderen, daar mag je op de vacu-shapen. We hebben wat fitnessapparatuur, waar je gebruik van kan maken. We hebben een voetenmassageapparaat, waar je gebruik van... je kunt overal gebruik van maken. Precies. En het is onbeperkt, dus je kunt elke dag komen. Ja. En als je alleen wil slenderen? Ja, dan blijft die prijs gewoon 69,95. Dat is gewoon een standaardprijs? standaardprijs voor eigenlijk alles. Ja. Oké. Okay. Ja. Oh, als je dat rekent, deelt op 30, dan valt het toch wel mee. Ja. ja je ja, mag duidelijk. elke dag? Je mag elke dag. Dan kom je twee keer per dag, drie keer per dag. Ja. Nog een rij, zelf, dat, Koffie bij. is er <laughs> van, waar, wou maar, je maar, zeggen. Maar. Je krijgt ook nog gratis kopje koffie erbij. Wat, wat adviseren jullie? Want ik bedoel, stel je voor dat iemand zegt van nou, ik kom elke dag, maar is dat wel goed voor je dan? Uh, het kan geen kwaad. Uh, je kunt. Je moet je lichaam Ik toch ook weer rust geven. Drie keer per week, ja, dus later een dag tussen. Een dag tussen. Het ja. werkt toch wel door, weet je. Dus je moet ja. toch wel uh, je lichaam een beetje de kans geven. Maar ah, je maar. hebt vanuit die klingen die dus toch echt wel elke dag willen komen. Nee, ja. Als het goed gaat, dat kijken we dan ook wel een beetje aan, hoor. Van ja. nou een paar keer geweest, hoe gaat het nu? We begeleiden wel heel erg sterk. Ja, dat is, was, was ja. Ik, wilde ik vragen, hoe zit het met begeleiding? Want ja, ja, mensen moeten soms tegen zichzelf beschermd worden. Ja, ja. Bijvoorbeeld nee, dat, met ze, dat doen wij wel heel goed. Dus mijn man en ik, wij uh, hebben allebei die opleiding gedaan voor dat slenderen. En uh, wij, wij begeleiden de mensen. Ja, want ook zo'n vacuüm, uh, zo'n rokje. Zo ja. Ik bedoel, ja. jij denkt van ik wil afvallen en ik ga daar elke dag... Uh, ja. Jullie zijn zes dagen per week open? Ja. Van maandag tot en met zaterdag. Precies. Ja. Ja. En zes dagen in dat rokje hangen om, uh, om af te vallen. Dan uh, komt er op een gegeven moment een <lacht> skelet uit wandelen. Ja, de, de vraag Lijkt is of je dat wel wil. En wel wil volhouden. Nee. Maar ja, ik denk hey. toch aan dat je afspraken moet maken. Want net We zoals met die massages. Ja, dan zul je toch iemand Sowieso. fysiek ja. aanwezig ja. moeten ja. hebben om te begeleiden. Anders ja. gaat het hem niet worden. Nee, precies. Nee, nee, nee, nee. Nee, dat, nee. Dat staat, maar jullie zijn van acht tot zes of zo? Uh, uh, nee, van half negen tot drie. En dan van half zeven tot dat de laatste weggaat. Oké. Okay. Ja, uh, nou ja, dat is wel fijn. Ja. Want er zijn natuurlijk ook mensen die werken hè, en ja. die, die niet overdag ja. kunnen komen. Nou, dat is wel bijzonder dat jullie ja. die tijden ja. hanteren. Dus uh, Ja, dat is ja. wel heel mooi. Nou, dat is dan heel mooi. Want ik denk zo'n beetje dat wij er weer... Ik denk het ook. Alhoewel, we hebben nog heel hebben even... Hebben we nog even? Ja. Dus even opnoemen A wat we nog wat meer kwijt, doen Ineke, Want ja, je bent nou we zo hebben, gezellig uh, bezig. <laughs> uh, we hebben ook een zonnebank. Een yeah. superdeluxe zonnebank. Echt, we hebben er maar één, maar doe je ze dan ook met alle tools? Die is super. Die is super. Ja. Helemaal goed. Uh, we hebben de Crio 21, dat is een, uh, een, uh, een apparaat. Vriesapparaat? Om vetcellen te bevriezen. Ja. Ja, die opleiding hebben we ook gedaan samen met een arts die twee dagen in de week bij ons zit. En doordat je ze bevriest, verdwijnen ze? Of? Uh, gaan ze stuk? En dan ja. moet je lichaam het dan. afvoeren. Dus je kunt zo'n behandeling ook op die zone één keer per twee weken doen. Maximaal. Maximaal, want ja. je, je lichaam heeft ongeveer tien tot twaalf dagen nodig... om stellen, die ja. vetcellen ja. af te voeren. Want anders zou je op de dode vetcellen bezig zijn. Dus dat, ja. dat is ook een heel hot item bij ons op het moment. Um, wat hebben we nog meer? Detoxen doen we ook. We hebben uh, twee detoxapparaten staan. Daar ga je gewoon met je voeten in een bakje met uh, gewoon lekker warm water... En dan, en dan komt er, er modder een uit als je... Ionisator daartussen en dan komt er modder uit. Je wil niet weten hoe dat eruit ziet. Maar ja, in de eerste instantie ik was maar. ik ook zoiets van... Maar hoe kan dat? Hoe Nou, ja, dat nou vind precies nou zo sceptisch was ik dan ook. Ik dat komt vast van die ionisator uit... Hè, die daar tussen je voeten zit. Maar ik kan niet verklaren waarom het bij de een... bijvoorbeeld een beetje groenig uitslaat. Want is detox van de gal. En bij de ander is het echt zwart. Dat is detox van de lever... Uh, nou, iedereen heeft wel bruin, want de celresten... nou, je lichaam is continu bezig zich te vernieuwen... dus je hebt altijd celresten. Uh, wat hebben we? ook Oranje. Heb ik ook van een paar mensen gezien. Echt oranje water. Uit je voeten. Uit je voeten. Detox van de gewrichten is dat. Ja. En dat maar is, is het dan ook zo de... dat, dat je op een gegeven ogenblik... zeg maar, na uh, een paar keer het water schoon blijft? Nee, nooit. Want je, blijf, je lichaam blijft zich... Vernieuwen, continu. Dus je hebt altijd cellenrest. Ja, door je eten natuurlijk. Ja, alles? ja. ja nee, maar je, sowieso, je cellen sterven af, je krijgt nieuwe cellen. Dat is een continu proces wat je lichaam doet. Maar dus je, je hebt altijd wel iets van bruin water. Maar goed, dit is een hulpmiddel. Ik, ik ga ervan uit dat het lichaam dusdanig in elkaar zit... dat het ook zelf dat soort dingen ja, regelt. Ja, het zet het lichaam aan tot detoxen. Dus ja. je, het is een half uurtje in dat water. Nou, daarna moet je echt goed water drinken, want je moet... Want je lichaam gaat doen ja, met de Precies. Ik gaf iedereen altijd het advies... denk erom, goed drinken, goed drinken. En zelf uh, ging ik een keertje erin zitten en dronk niet. En s'avonds was ik toch, beroerd. Ik dacht, heb ik toch? Ik ja. word ziek. Weet je, pijn in mijn hoofd. Pijn ja. in mijn Uitdrogingsverzijzeren. Ja. En dan denk ik, uh, wat voel ik me naar? Toen dacht ik, oh, stom van ja. je mij. Moet, je moet water drinken. Gauw water, ja. gedronken, ja, ja, ja, ja, ja. dan krijg je het weg. Dus het werkt wel degelijk. Ja. Nou, uh, Onder andere... Nou, dan heb ik nog een hele lijst. We hebben een pedicure, een hele goede pedicure bij ons zitten. Die zit twee dagen in de week. Nou, wat ik je vertelde... Ook prettig voor mensen. Dan ja. kun je een combinatie ja. maken, hè? Ja, van, ja. Van, ja. Van Een Klein minuutje, eventjes. Uh, ja. Ja. ja. Als je nog iets kwijt wilt, iets heel belangrijks... dan zou ik adviseren om het naar voren te brengen. Um, we hebben voedingssupplementen, we hebben magneetieraden. Die zit uh, magneten ja, ja. in. Uh, ja. Helpt uh, voor van alles. Uh, we hebben uh, ja eigenlijk zoveel. Eigenlijk moeten ze kijken. gewoon een keer langskomen. Ja. Ik ja. moet gewoon ook een uitleggen. keer komen. Ja. Lijkt me ja. hartstikke interessant. Ja. ik kom wel een keer langs. Oh ja, je, nou, je, ook, je kunt ook een proef komen, begrijp ik? Want ja. dan, oh, ja. moet je meteen een abonnementje Ja, uh, Je voeren. kan sowieso een proef uh, keer op de, op de banken gaan hoor. Ja. Okay. ja. Nou hartstikke fijn. Ik, ja. ik, ik, ik vind dat een heel verhelderend gebeuren. Ik zou en ook voor Arie. Dus je kunt gewoon ook een keer zelf. Met zo'n rokje lijkt mij niet. Ja. <laughs> vooral dat, dat, dat, dat, dat magnetische. Ja, ik ben er altijd wat sceptisch tegenover. Een hele mooie sieraden. Nou, weet je, bij de een doet het wel wat en bij de ander niet. Ik denk heb er ook één. Uh... Maar uh, ik heb altijd koop het omdat je het mooi vindt. En als dan wat met je doet, is het mooi mee. Leuk meegenomen. Ja, nou, Dank je wel, zou ik zeggen. Nou, graag. Succes met de onderneming. En Dank we gaan nu wel. naar een stukje muziek luisteren. Ik zie hier Cotemy, zoek jezelf verschijnen. Klopt dat, Kasper? Demonstructie. Ik krijg een duim, zelf. dus het is goed. Zoek jezelf. Zoek jezelf. Ik ga je zoeken bij jou. Nou, je... In Nederland Gezond, het precies Verbond. En onverhoop niet content. Postbus 275, Purmerend.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 in harnas achter glas maar je eigenlijke zelf zoek jezelf boeren, vind jezelf wees en blij van in jezelf dikker doenerij genoeg op kantoor Als je nou eens geen masker doen, hmm. zou je dat niet beter staan? Wat moet je met die alles kop? Daar schiet niemand iets mee om. Het is een kwestie van een knop, en die moet enkel even om.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 Van oor tot oor stelt een vrouw een ander voor. Dus hebben ze nog steeds niet door dat een glimlach beter staat. Zoek jezelf, moeders, vind jezelf. Wees en blijf alleen jezelf. Zoek jezelf, wees een blij van in jezelf. Ja, ja, ja. Zoek jezelf, voel vind jezelf. Wees er blij van in jezelf. Ja, wij staan er ook meestal met het genootschap maar dit keer niet. Nee? Zo, zo mag het altijd slecht. Nou, <laughs> wij hebben geen slechte markten. We zijn weer terug. Ja, ja ik Irene. Even, ja, ja, het Irene. Dus even wat tussendoor uh, regelen. Ja, maar dat moet ook o gebeuren. Voor de oude tante. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. Alex Willemsen. Ja, goedemorgen. Van, er staat hier KMG. Ja. Vertel, wat is dat? KMG is een organisatiekantoor. Okay. En een van de dingen die we doen, dat is de jaarmarkt in Zandvoort. In Zandvoort, ja. En morgen is het weer zover? Ja, we hebben we er zo. De maar. weergoden zijn deze keer gunstig. Dus ziet het wel naar uit. Maar de vorige keer ook. Met naar het, uit. Met de weer, ja, het was heel goed. Maar ja. de weersvoorspelling. Ja, ja, ja. Nou, ja, positief blijven van de cursus is meestal mooi weer. Volgens mij was de markt, de markt die dus hiervoor was. Ik bedoel, in tijd, niet vorig jaar, maar in tijd. Nee, nee, nee. nee die, uh, was, die was uh, geloof ik iets minder. Want hoe, hoe waait dan het geloof ik Ja, nee, Nou nee, het viel mee. We hebben een dat hele goede maar. markt gehad. Het was 29 mei uit mijn hoofd. En, en, en we hebben eigenlijk alleen maar positieve dingen. En we hebben geen last van de wind gehad eigenlijk. Nee, nee. dat viel reuze. Ja, viel 100 procent. Oké, okay, ja, dan ben ik in de war met een andere markt. Maakt ook niet. Dat is vorig uit. jaar. Oh, dat was vorig november jaar. Zo, nee. Ook in de zomer. In novembermarkt is ja. sowieso altijd... Uh, ja, dat niks. blijft een uh, risico. Een ja, heel groot risico. Maar ja. vorig jaar in de zomer hebben we ook een keer. Ja. Na de middag om een uur of twee, drie hebben we noodweer gehad. Ja. We hebben plotseling alles heel snel af moeten breken. Maar het is wel allemaal goed gegaan. Dus. Ja. Wat heb je voor bijzonders deze keer? Oh, <laughs> ja, bijzonder, we, hebben, we proberen altijd al apart entertainment te krijgen. Als we best wel lang de markt doen, wordt dat steeds lastiger. Ja. En, en dan komen we natuurlijk weer voor, voor de kinderen gewoon lopend entertainment, wat muziek uh, lopen. En dan nou moet ik er ook een beetje, we hebben wel leuke dingen, maar in verband met de openbreken van de Louis-Davidstraat, uh, hebben we er niet echt veel tijd aan kunnen besteden. We nee. Heel veel tijd besteden hebben om de Louis-Davidstraat begaanbaar te maken voor de markt. Is dat gelukt? Ja, dat is gelukt. We zijn nog niet helemaal klaar, maar morgen is dat allemaal in orde. Want okay. we, we hebben op het punt gestaan om, om, om de markt niet door te laten lopen. En uh, hebben we hebben een paar weken geleden besloten om dat wel te doen. Omdat we het idee hadden dat het verder klaar zou zijn dan het nu is. Maar we hebben van de week... Uh, de nodige maatregelen genomen dat het goed begangbaar is voor het publiek. Ja. En is dat dan inclusief de straat of alleen de stoep, zeg maar? Want nee, de, dus de straat ik zag... ook. De straat oh, die is ook, ook. Klaar. Ja, de straat ook. We ja, toen ik van de week liggen. langskwam, toen was, ja. eigenlijk de, was alleen de stoep nog begaanbaar... maar nou, de straat nog niet. Ja, nou, maar dat is het is, is dus ook begaanbaar. En we gaan vandaag ook nog wat voorzieningen treffen. En morgen vroeg nog, het is nog niet helemaal klaar. Nee. Maar morgen, als we met de markt om tien uur open gaan, dan... Uh... Want het is een aansluiting die je nodig hebt, hè? Ja. Dus de aansluiting naar de Prinsessenweg. Ja, ja. en, en de Prinsessenweg, ik heb ook altijd markt staan. En dat gedeelte wordt altijd heel druk bezocht. Ja. In tegenstelling wat sommige mensen denken... Maar nee, nee, op een of andere manier... Ik weet, ja. de mensen die daar lopen, de standhouders ook. Dat is op een of andere manier... Het ja, hoort er heel erg ja. bij gewoon. Ja het, ja, ja, het hoort er gewoon ja, het bij. dat is meestal de Halterstraat, maar in de, de Zwaluwestraat is meestal wat minder, heb ik de indruk. Nou, dat, dat denken ook een hoop mensen. Maar ga er morgenmiddag lopen, dan kom je er ook niet doorheen. Is het ook altijd ja. moeilijk. En je hebt ook standhouders. Maar dat geldt voor elke plek. Die willen per se in de Zwaardewijstraat staan... en een ander wil de se weer Er zijn toch mensen die ook echt zeggen... van, nou, ik wil graag op dat punt staan, ja. omdat dat nou eenmaal een lekker plekje is... Ja. om, om uh, zeg maar, in, in de loop... Ja, of, of niet alleen in de loop. Het kan ook best zijn dat iemand een plekje heeft... die net niet in de loop is, maar er komt toevallig... een bepaald aantal klanten langs die, waar hij die prettig zaken met ja. waar hij goed aan verkoopt. Dan, klanten, wil dat, dan wil die daar weer staan, ja. ook al is dat niet zo goed. Het is, het is meer een emotie dan... Ja. Gewoon net wat je prettig vindt. De ene vindt het prettig om links in de bus te zitten... en de ander zit graag rechts in de bus. Ja. Dat dus is een heel moeilijke pijn. We proberen gewoon het iedereen naar de zin te maken. Nou... Kan ik me herinneren dat er ooit wel eens wat, wat standwerkers waren? Die uh, zeg maar hun kunsten. Want ik vind het toch wel een kunstje hoor. Ja, het is, Als ook je een goed vak. is, Het is echt een ja, vak. Ja, ja zeker weten. Dat, niet iedereen kan dat. Je, bedoel, je, je denkt wel van nou, iedereen kan dingen verkopen. Maar dat is niet nee, zo. Nee, dat is niet zo. Zij, zij zijn echt kunstenaars. Ja. ja, ja, ja, ja, ja. Is daar de, deze keer ook wat uh, van bij? Er zitten altijd al een aantal standwerkers bij. Uh, mag je misschien niet zeggen, als je een goede standwerker hebt... die proberen we dan altijd een beetje een leuk plekje te geven. Uh, dat weten de standwerkers ook, dus je moet opletten. Iedereen zegt tegenwoordig dat het een standwerker is. Ja, ja, ja, <laughs> dus het ja, ja, ja. Dus is voor ons heel moeilijk omdat uh, Natuurlijk hebben we uh, een bestand waar dat allemaal... Ja, maar een goede standwerker, is. die maakt er een show van. Ja. He, die, die, die vertelt zijn verhaal ja. met passie en die... Ja. Die, binnen nootarm Dan staan een er gewoon, ik weet niet, ja. tientallen mensen omheen... Ja. om te kijken, want die denken, wow, hier ja. moet ik even kijken. Ja, je hebt standwerkers, die hebben gewoon ingepakte doosjes... niemand weet wat erin zit, en toch verkoopt het heel goed. Ja, ja. knap, hè? Ja. <laughs> ja, ja. ja, en we hebben de bekend allemaal met ja, de stofzuigermonden... De, de ramen ja. wassen, ja, noem ze allemaal maar op, de de De, de, Do, de, de, de brillen, brillen, de poetsen ja. Uh, ja. Uh, ja, maar, ja, maar dat is leus, dat geeft natuurlijk wel weer... Een beetje sjoen aan de Ja, een beetje sjoen aan ja, hoe je dat zeggen moet, ja... Markt, dus maar ik begrijp dus dat je een heel gemelleerd gezelschap weer verwacht uh, morgen. Ja. En, en hoeveel ja. kramen denken we er te uh, plaatsen? 300 ik is heel so, goed bezorgd. Oh, oh, oh, dat is wel groot. En, en, ja, dat is heel groot. En, maar het leuke is... Oh, nee, nee, wat, dat maar, leuk mag ik nog even, 300 kramen? Ja. 300 kramen plaatsen bij elkaar ongeveer, ongeveer. Dat is veel. Hoor. Dat is, dat is veel. Vrouw. Ja, het hele dorp staat vol. Ja. Nou, leuk toch? Ja, heel leuk. Ja, graag. Dat is dus echt vanaf boven de Kerkstraat. Ja, van de Kerkstraat, de, de, de, de, de Prinsessenweg. Ja. En dan de Halterstraat. Halterstraat, Zwaleweesstraat, Kerkplein, Raadhuisplein. Raadhuisplein. Louis-Davidstraat ja. nu ook. Ja. Ook in de kerk, ja. hè? dat wist ik niet eens Ja, kerk. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, meestal sta, sta ik zelf met het genootschap. Dus ja, ik, ik zie dat nooit. Dan sta je op je plekje. dan Want ja, je moet, je moet, Julia, een moet beetje... dan moet je vragen of dat je even een klein rondje mag nou, lopen. Nou, morgen want... staan we dus niet. bij je de uitzondering. Een rondje lopen. Ik kan ja, maar... een leuke rondje lopen. Dus ja. een beetje, dat is wel gezellig. Kom ja. het ra raar te horen dat het voor genootschap de zomermarkt niet zo goed is? Ja, maar het, onze ervaring is dat het over het algemeen niet zo loopt in die periode. Ja. In nou, augustus weer wel. Ja, en we 29 al. mei heb ik begrepen en heb ik ook gezien. Is er een hele leuke markt geweest? Is het ook, absoluut. Ja. Hoor ik heel ja. veel goed. En de ik hoop we dat je bij nog ook weer kan zeggen. Want de voorspellingen waren 29 ja, mei bizar slecht. Ik niet Ja, ik moet Ik, ik moe vergeet dus het snel, hè? Nou, ik vergeet het heel slecht. Dat moet je ook vergeten, een stukje uh, zelfbescherming, denk ik. Omdat het vaak niet klopt. Het ja. enige waar ik me altijd heel erg zorgen over maak is wind. Ja, wind. Ja. wind in, zeker in Zandvoort, dat is voor ons als organisatie is dat een heel lastig punt. En, en wat we ook vaak hebben. Uh, als we wind verwachten, heb ik een calamiteitenteam achter de hand. Oh ja? Want, ja. Oh. Het kan in een half uur omslaan. En heb ik mensen achter de scherm... die heel snel zeilen gaan rollen. Ja. Ja, want dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Als die dingen gaan klapperen, dan... Ja, levensgevaarlijk is misschien, maar ja... We willen niet dat er wat gebeurt. We willen gewoon dat het allemaal... voorkomen dan genezen. Ja, Het dat balken gaan Ja, dat is... Ja, in principe zitten ze wel goed vast. Want er zitten elastieken toch aan die uiteinden? Nou, ja, ze zitten wel vast. Maar dan krijg je discussie... Uh, hoe moeten we dat zeggen? Ik als organisator zeg: Ik wil liever niet dat ze vast hebben, want dan gaat het zeil weg. Anders gaat die hele kraam mee. Ja, ja, ja dan Tegen vliegt het hele ja. ja, zaakje ja, ja, ja, ja, de lucht. Ja, we hebben ook wel eens evenementen waar we wind op komt zetten. En waar je grote zeilen hebt. En dan gaan we met een mes rondlopen en dan proberen we heel snel alles los te zeilen. Want wind neemt alles mee. En dan kan er onderaan vastzitten een kraam die er zo de lucht in dus Heb je liever dat alleen het zeil weggaat? Ja. ja. Ja, maar dat, ja, dat is weer een technisch verhaal. Maar ja, om... goed, we gaan er gewoon vanuit dat het, de uh, temperatuur wordt in ieder geval geen... wel uh, goed. Want ja. dat, dat, die voorspelling uh, is die wel uh, we. gemaakt, die ja. hebben we. En dat, ja. uh, dat is al uh, de helft. Op zich is het natuurlijk, uh, wanneer het heel erg mooi weer is... niet zo gunstig voor een markt. Het kan beter een beetje zo half-half zijn. Ja. Want als het, he, als het heel mooi weer is, gaan mensen naar het strand toe. Ja. En als het zo'n beetje wel ja, lekker dan is, dan is dan maar is niet zo vrachtig... Dat nou, het door door in, zoals 29 mei. Ja. Ja, ja, nou, iets beter mag wel hoor. Zo slecht was het toch niet? Negen... Ja, ik weet ja, het niet meer. Ja, ja het iets beter mag. Oké, okay, nou dan iets beter ja. als 29 mei. <laughs> en iets minder dan ze voorspellen. Nee, het is uh, prima weer. Ja. Pas wel. Ja. Nou, We dus hebben we nog een paar minuten over. Dus ik weet niet of jij nog meer dingen te bergen wilt brengen. Je, een goede vraag. Ja, nee. Ik heb al heel wat lastige vragen gehad met deze Deze markt. nog niet. <laughs> niet nou ja, weet je? Wanneer is de nee, volgende aan de markt? Voor iedereen die het niet ah, weet dat de markt Mark. er is. 21 augustus is de volgende, is de volgende markt. Nou, ja. morgen dan. En, uh, ja, we krijgen gewoon weer een leuke markt. We hebben de boel vol staan. En, en ik hoop Ho, dat... Hoe komt het dat, het dat het hier in Zandvoort nou zo'n groot succes is? Want het is natuurlijk best... Dat, dat je dan toch steeds weer 300 kramen kan neerzetten... en dat dat dan ook nog vol is... We doen best wel veel aan, aan, aan entertainment. We doen best wel veel aan, aan buiten, buiten de reguliere markt. Je kan ook gewoon een paar kramen en zetten, klaar. Ja. Maar we proberen altijd wat extra's te doen. En, en, en ja, misschien dat het daaraan ligt. Uh, de mensen die in Zandvoort de markt bezoeken. hebben ook altijd zijn een beetje in vakantiestemming. En ze komen overal vandaan, ja. En ze komen overal ja. vandaan. Ik wil vlakbij ja. Tchichot. Nou, ik zie dus echt. Hoor, dus ja, ja, ja, ja. mensen ja, ja. met de trein komen die allemaal we, richting die haltestraat gaan. We, we hebben ook altijd contact met heemsteden, zeg maar, Het is wel eens in het verleden gebeurd dat we op dezelfde dag zaten. Ja, dat moet niet Nou, zeggen. we hebben altijd een jaar van tevoren contact, jongen. gaan Jullie, En dan gaan hun zo pakken wij een andere datum of andersom. Ja, ja is dus dat is toch Dat je meteen tegelijk organiseren. Ja. Nou ja, dat ging ja, niet op het Het is gewoon een Bruisendorp. Uh, uh, het is een nee, heel bruisend dorp. hier gewoon zoveel. <laughs> het lastige is, lastig is dat we wel eens van elkaar niet weten... dat we op dezelfde dag ergens zitten. Dat nee, er is, is inderdaad zijn. geen coördinatie in. Nee. nee dus. nou, maar het maakt niet uit. Het is altijd wel wow. reuze gezellig. Ja. Nou, in nou, in ieder geval, morgens de markt... markt Kom gewoon allemaal gezellig naar de markt. Er zijn nou. terrasjes, je kan op het terrasje, je kunt mensen kijken. Dat is ook altijd hartstikke leuk. Even het is eigenlijk, hè? Straks zitten er alleen maar mensen op het terras en loopt er niemand. Ja. Nou, Die moeten naartoe lopen. Ja, die moeten die toch lopen om naar een terras ja. te komen. En dan, ja, als er dus, terrassen vol zitten, dan moeten ze weer een rondje maken. Dus kom er vroeg bij, dan is er nog plek op het terras. Ja, nou, in ieder geval hartelijk dank, uh, Alex, voor, je voor, voor, je de, voor het entertainen. En we gaan ja. nu luisteren naar een stukje muziek. Dat is Cock Robin, The Promise You Made. En... Oh, ik begrijp dat het nu veranderd is, het wordt bluff. Oh jee. Ja, ze zien dan maar weer. Het verandert niet per, per seconde hoor. Ik denk, ik denk iets leuks aan lezen op het scherm, maar toch maar even niet. De markt verandert niet. Die gaat gewoon door morgen. Oké, okay. muziek. De wijsheid van een man. We zitten weer in de uitzending. Oh, we zijn alweer terug. Goedemorgen, luisteraars. Ja, afgekapt. Ja, goedemorgen, Ernst. Goedemorgen. goedemorgen. Bij ons is Ernst Brokmeijer van de Reddingsbrigade, Zandvoortse Reddingsbrigade. Wat gaat er allemaal gebeuren? Wat het is seizoen, wat is er al gebeurd? Ja, uh, spannende helikopters, zou ik nou ja, van de zeggen. Eigenlijk, het goede antwoord is, als het aan ons ligt, niks. Want nee. dat is natuurlijk onze hoofddoelstelling. Hè. Dat is, te proberen is beter dat, dan genezen. Precies, dat mensen een veilig strandseizoen hebben. Um, dat ze niet in gevaar komen en dat ze gewoon uh, aan het eind van de dag... allemaal weer fijn naar huis gaan. Met, met kinderen. Met alles erop inderdaad. Dus, dat, uh, dus uh, de basisuitgangspunt is niet. Um, helaas weten we dat dat niet altijd het geval is. Dus dat betekent dat we ja, eigenlijk de afgelopen maanden... en dat gebeurt altijd in het winterseizoen... heel deel gaat ook in de zomer door dat er heel veel aandacht wordt besteed... aan het trainen, opleiden. En Dat is zowel voor nieuwe lifeguards. He, die hebben in de winter heel veel theorie. Die zijn nu een aantal weken met hun praktijk bezig... Uh, dat zijn herhalingslessen voor, uh, ja, voor onze gewoon normale strandwachten. En die krijgen herhaling EHBO, herhaling communicatie. Nou ja, eigenlijk alles wordt opgefrist. Um, en allemaal met het doel om uh, zodra de echte zomer begint. En daar hebben we je, natuurlijk iets meer geduld voor moeten hebben. Uh, maar om dan in ieder geval uh, goed opgeleid en getraind uh, op het strand aanwezig te kunnen zijn. Nou ja. wat, wat mij uh, ik, ik loop elke <toss> dag uh, op het strand met, uh, met mijn kleine vierpoterige vriendje. Uh, wanneer het uh, laag water is, dan zie je dus hoeveel diepe kuilen er zeg maar, ja. zijn. En uh, ik kan me zo voorstellen, als het hoog water is, dan zie je dat dus niet. En kinderen die uh, zeg maar, van hun ouders de opdracht krijgen... van denk eraan uh, tot aan de knieën in het water ja. en niet verder... die lopen dus en die gaan in één keer gewoon kopje ja. onder dan. Ja, nou ja, eigenlijk, eigenlijk zijn er op dit moment twee, twee zaken die spelen. Dat wordt hopelijk gedurende de zomer wel wat minder... Enerzijds is dat we afgelopen weken, of eigenlijk maanden, heel veel noordenwind hebben gehad. Dus dat ja. is wind die parallel aan de kust loopt. En wat een van de zij-effecten daarvan is, is dat de zandbanken heel stijl worden aan, ja, zeg maar aan de strandkant. En dus dat is dat hoogteverschil wat je ja. gezien hebt. En dat er door de werveling van wind in, in de zwinnen. Uh, dat er ja, eigenlijk heel onregelmatig opvangt zijn met hele diepe kuilen en ondiepe kuilen. En die zandsuppletie heeft waarschijnlijk ook een invloed. Nou, het tweede is dat, dat wij toch wel merken uh, dat die zandsuppletie... die plaatsvindt tussen Bloemendaal en, uh, en Havana... dus eigenlijk volledig voor de Zandvoortse kust... Uh, daardoor merken we dat de zandbanken wat hoog aan het worden zijn. Dus het effect van die suppletie, dat werkt. Want volgens mij ja, ja. is dat ook de bedoeling. Maar daardoor merken we ook dat ja, toch de stroming wat anders loopt... en inderdaad ook uh, nou ja, wat rommeliger is... Uh, dat is ook echt iets waar we heel erg uh, op gespitst zijn. Uh, die kuilen hopelijk, hè, zodra we weer uh, dagen gaan krijgen achter elkaar met oostenwind of uh, met, met zuidwestenwind, gaat dat minder worden. Maar inderdaad, de zandbanken die hoog zijn en daardoor ook toch wel wat, uh, wat plekken waar we op dit moment zien dat het wat meer stroomt, ja, die zullen we de komende tijd nog even gaan houden. Hoe, hoe, is, hoe kun je mensen daarvan uh, uh, bewust maken? Hoe, wat, wat kun je doen om, om een gas die naar Zandvoort komt, zeg maar. Ja, een stukje voorlichting, een voorlichting te, kijken, te geven van ho hoe dat zeg maar, zich ontwikkeld heeft... en hoe gevaarlijk dat ook is. Want Wij als Zandvoorters verbaasen ons wel altijd over de naïviteit van de mensen. Die duiken de zee in, en er kan niks gebeuren. Maar ze gaan achter elkaar ondersteboven. Nee, dat, dat klopt. En, en dat proberen we op verschillende manieren te doen. Hè. We merken eigenlijk dat er niet één manier is waarop je dat kan doen. Nou ja, het enige zou zijn op het station gaan staan... en echt iedereen individueel aanspreken. Nou, dat, is, dat is gewoon echt onmogelijk met de duizenden mensen die ja. naar Zandvoort komen. Dus we doen dat... Uh, op een aantal manieren door middel van voorlichting. Dus dat is via de, de media, sociale media, scholen? onze website. Dat gebeurt in Zandvoort via, via scholen. Uh, overigens is er ook landelijk nu een lespakket veilig water... wat niet zozeer over muizen gaat, maar wel probeert op, meer, op lagere scholen... bewustzijn over, nou ja, in Nederland is een waterrijk land. Daar zijn allerlei gevaren aan. Uh, we doen dat actueel, hè, dus wat ik net noemde. Hè, Twitter, Facebook, uh, berichten... Uh, op en rond het strand zelf um, zijn er nog steeds strandfolders. Er hangen op diverse plekken posters uh, met een, een ja, visuele uitleg. Um, en daarnaast is een belangrijke um, activiteit is gedurende de zomerdagen... Uh, met ons preventieve werk. Dat is dus echt het rijden en varen langs de kust. Mensen aanspreken, ja. mensen die te ver gaan ja. waarschuwen. Um, um, met, uh, vragen van strandgasten op het strand, over de zee uh, beantwoorden. Um, dus, dus het zijn eigenlijk verschillende manieren waarop we dat proberen... Um, Alleen merken we zelf dat ja, heel veel mensen die naar dat strand gaan... Um, ja, interesseren zich daar vaak niet voor. helemaal. Als het niet Pas waait, op het he? moment dat ze er zijn en ja. de fout gaat, ja. denken ze... Oh, wat ja, dan, de zee ziet er uh, op heel veel zomerdagen uit als het uh, meest prachtige ja, meer helemaal, wat we hebben. Een, <coughs> zo glad als een spiegel. Um, um, dus, dus mensen beseffen dat niet. En, en we hebben dat ook wel eens bij ons intern. denken van ja maar waar, hoe, hoe zit dat dan? Want wij zijn er natuurlijk heel erg op gefocust. Maar aan de andere kant, als je zelf op vakantie gaat... Ja, de een die vooraf leest zich helemaal in... en heeft tien ja. VVV-boekjes... En, en de ander stapt in de auto en rijdt ergens naartoe... en heeft geen flauw idee waar die is. Dus het is mens eigen. Uh, heel veel mensen kijken om zich heen... en denken, nou ja, het ziet er eigenlijk helemaal niet gevaarlijk uit. Um, ik, ik, ik zit in één keer... ik kijk naar die, naar die lichtbalk hier... Uh, waarbij uh, wat uh, tekst op hebben ja. staan. Zou het niet iets zijn om... zeg maar, op het moment dat je de trein uitkomt... om daar gewoon een groot bord te maken met een met een bewegende nou ja, tekst... en daar gewoon de gevaren van het strand uh, nog ja. even te geven. Want dat, zijn, dat zien mensen wel. ze komen die... oh Of let op, op dit is is ja, af, uh, ja, het, het is gevaarlijke zee vandaag... wegen de oostenwind, rode ballen. Die zijn grappig of goed dat je dat zegt. Want het zijn inderdaad wel zaken die onderzocht worden. Niet nu as we speak, maar die wel op de lijst staan van... Hè, wat kunnen we nu doen? En we hebben natuurlijk bij elke afrit naar het strand... staan ook van die hele mooie blauwe informatieborden. Met telefoonnummers, met vlaggen erop, ook met informatie... Um, ja, technieken ontwikkelen. En dus we hebben ook wel eens gekeken, um, of aangegeven, nou, misschien dat dat in de toekomst een deel daarvan digitale borden moeten worden. En inderdaad, op, en andere, manieren, op, ja, dingen, ja, hè, op andere manieren. op bewegende dingen, hè? op andere manieren. En ik heb wel eens gezegd, nou ja, zet op die plekken bij de afritten zo'n zo bord neer. En desnoods verhuur de helft aan een, iemand die reclame maakt. En de ja. andere helft is veiligheidstips, gemeenteinfo. Maar, ja. Ik denk dat als we een aantal jaren verder zijn... En je ziet ondertussen alle bushalters worden ook al langzamerhand ja. uh, digitaal. Dus ik, ik denk dat we wel die kant op gaan. Maar ook dat heeft, uh, heeft tijd nodig. En, we en doen het nu met... En uiteindelijk geld. Ja. Ja. Dus we doen het nu op dit moment met de middelen die we hebben. Uh, uh, nou ja, en ook vooral dat waarschuwen op het stand zelf. Uh, echt gevaarlijke plekken op echt stormdagen. Kunnen we ook nog borden neerzetten. Dus ja, dat hele pakket uh, proberen we zo goed mogelijk... Uh, mensen voor te leggen. Maar ja, je hebt het over middelen. Jullie zijn geen beroepsorganisatie, jullie zijn een vrijwilligersorganisatie. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Jullie zijn afhankelijk van giften. Subsidies neem ik aan? Ja, de, de, uh, onze basisactiviteiten draaien 100% op, uh, op gemeentelijke subsidie. En de strandveiligheid is een onderdeel van de veiligheidsketen. Mm -hmm. uh, dus die verantwoordelijkheid ligt ook bij, uh, bij de gemeente Zandvoort. Uh, de ja, bemensing is 100% vrijwillig, maar al het materiaal... En, en, is dat 100% vrijwilligers? Het... het ik zou bijna heel flauw zeggen, het kost ons geld. Hè? Want je, ja, je hebt toch je eten, je drinken... je investeert ja. nog in wat extra. Hè? We hebben wel ja. basiskleding... maar iedereen wil toch een bepaald soort schoentjes erbij. Ja, en zoet, nog wel, ja. ja. dus dat en, en dat vinden we ook niet erg. Um, en, uh, ja, ja, de basis uh, wordt door de gemeente betaald. Maar dat betekent ook dit soort ontwikkelingen... waarvan wij ook denken dat het niet alleen... een reeksvergade ontwikkeling zou moeten zijn. Maar dat is iets wat je integraal moet aanpakken... met de gemeente en andere partners. Hè? Daar, daar overleggen we ook over. We hebben regulier overleg met alle strandpartners... Um, um, over wat er op het strand aan de hand is. Dus dit zijn zaken die daar zeker ook eigenlijk op de agenda Eigenlijk is het de zot voor woorden. Ja, aan de eigenlijk 2016. Eigenlijk is het dan mal voor woorden... Dat je, dat je voor zoiets essentieels voor een dorp... en voor de veiligheid van... En want het is een algemene veiligheid... Ja. dat je 100% op vrijwilligers moet draaien. Ik vind het bizar. Echt? Ja, maar ja, in het kader van de terugdringen... van de kosten van ja. de sociale voorzieningen... verbaast me dit eigenlijk helemaal niks. Het is inderdaad een triest woord. Het is wel het... mooi dat er zoveel mensen er gepassioneerd zijn om het te doen. Ja, en dat is weten. natuurlijk uh, chapeau voor uh, iedereen uh, die dat doet. Maar ja, maar ja je zou zou eigenlijk in de basis op. een soort. Dat, uh, dat is al uh, vanaf de oprichting uh, ja. is dat ja. zo. Dus in, in die zin. Gek, hè? Uh, zien dus we in, in het land wel de trend dat op, op steeds meer plekken betaald. of, nou ik zou bijna zeggen, uh, uh, met, een, met een vrijwilligersvergoeding gewerkt wordt? Uh, dat zijn vaak, ik zou bijna zeggen, kleine stranden. Hè? Dus we hebben heel veel stranden in Nederland. Dat, is, dat zijn badplaatsen of plaatsen met één strandafrit... twee stranden en tegen een surfclub. Ja. Uh, en, je, en vaak geen achterland waar mensen wonen. Dus daar zie je steeds vaker studenten nou, schooneren. Omdat dat meer geïsoleerd ja. is natuurlijk, hè? En dat zijn ook renningsposten waar dan gedurende de week... twee of vier mensen zitten. Ja. Um, ja, Met alle respect ook in Zandvoort met twee of vier mensen op een zomerdag. Dat gaat hem niet worden. Nee. Dat gaat hem niet worden. Nee. Dus, um, um, um, um, maar we zien nog heel veel plekken waar de reningsbrigade vrijwillig werkt. En aan, aan de ene kant is dat ook wel weer het mooie. We, we, zien, uh, nou ja, we hebben echt van de, de scholierstudent tot de professor... en alles wat ertussenin zit Mooi, in de organisatie. En dat is ook wel een aparte manier van met elkaar samenwerken. Um, je ziet wel dat ook wij, net als elke andere vereniging... Um, ja, toch ons moeten inspannen om, om goede en betrokken leden te, te krijgen en houden. Um, het zwembad is daar heel belangrijk voor bij ons. Hè. Kinderen die doorstromen naar het strand. We hebben een eigen strandjeugdopleiding. Dus eigenlijk dat opleidingstraject zorgt ervoor dat we ja, tot nu toe steeds nieuwe strandwachten hebben. Ik Die er wel voldoende aan was, begrijp ik. Ja, ja, maar we beseffen ons ook dat... Hè, we moeten ook vooruitdenken ja, dat er een tijd gaat komen... Dat, ja, dat we toch ook moeten nadenken hoe zorg je inderdaad uh, voor die mensen... En, en of dat nou een vergoeding in geld is op andere manieren... Ja, dat is wel iets waar, waar, waar ook wij op ja Zijn ze liggen. wel verzekerd bijvoorbeeld als ze in actie treden? Ja, ja ze zijn, ze zijn super, nou, ik zou bijna zeggen, superverzekerd. He, sinds een, we hadden dat altijd zelf. Sinds een aantal jaren heeft de gemeente Zandvoort daar een centrale regeling... net als heel andere gemeentes voor alle vrijwilligers in Zandvoort. Dat geldt ook voor vrijwilligers van andere verenigingen. Die kunnen daar gebruik van maken. Gezien ons werk hebben wij nog ja. een aantal aanvullende verzekeringen... om ervoor te hebben voor een deel van het materiaal en voor andere activiteiten... Om te zorgen dat uh, ja, dat soort zaken in ieder geval goed, uh, goed geregeld zijn. Hou je nog wel tijd over om privé te doen? Want ik bedoel, ik neem aan dat je een baan hebt. Ja, nee, maar ik moet zeggen, ik ben ook niet elke dag op het strand. Dat zou ik in de zomer wel het liefst willen. Maar goed, die mensen die dus inderdaad uh, vrijwilliger zijn... dat kost toch wel veel tijd. Ja, ja voor een deel is het, uh, voor een hoop is het ook, ik zou bijna zeggen, a way of life. He, die, die vinden het heerlijk, he, die zitten de hele week op kantoor. En dat doet bijvoorbeeld zelf ook. Ik vind het dan heerlijk om op zaterdag een dag. Een paar seconden over te praten. ga interromperen. Dus uh, sorry, maar. Ja, we Kasper, kunnen hier ook Ka nog een keer over Hij he? is gewoon zo vreselijk streng niet meer. Nou ja, goed. Je komt nog een keer terug en dan ga je Zeker. nog over verder praten wel. met ons. Lijkt me helemaal goed. In ieder geval, uh, dankjewel voor je komst. En uh, mocht er iets te melden zijn, dan, weet je, dan uh, kun je altijd uh, komen. En Graag zelf. dat wij. Uh, nu gaan, we nu gaan we luisteren naar nog een plaatje Even en van het nieuws. Robin. En tot straks...